7 uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. Minister Roosentaal is teleurgesteld over de veroordeling... van de drie vrouwen van de Russische punkband Pussy Riot. De vrouwen moeten van de rechter in Moskou twee jaar naar een strafkamp. Roosentaal vindt die straf in geen verhouding staan tot wat de drie hebben gedaan. Hij wil de zaak aankaarten bij zijn Europese collega's. Ook uit andere westerse landen komen verontwaardigde reacties op het vonnis. Op verschillende plaatsen in de wereld is gedemonstreerd ook voor de vrijlating van de drie vrouwen van Pussy Riot. Kleine betogingen vonden plaats in onder meer Barcelona, Parijs, Berlijn en Washington.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 Er zijn nog altijd problemen in de samenwerking tussen artsen in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Dat blijkt uit een intern rapport dat in handen is van het onderzoeksprogramma Argos. De conflicten en ruzies zijn zo ernstig dat gesprekken tussen de partijen niets meer oplossen. De inspectie voor de gezondheidszorg houdt de zorginstelling al sinds december in de gaten, maar wil geen mededelingen doen over lopende onderzoeken. De ChristenUnie wil opheldering van het kabinet over een justitieonderzoek naar corruptie op Bonaire. Dagblad De Stentor heeft het onderzoeksverslag ingezien en spreekt van een corruptieschandaal van ongekende omvang... waarbij plaatselijke politici en Nederlandse ondernemers zijn betrokken. De krant suggereert dat de demissionaire ministers Hille en Kamp van de corruptie op de hoogte zijn.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 Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Welkom bij deze eerste aflevering van een nieuw seizoen Brands met boeken. Vandaag niet met Wim Brands, maar ik zit hier als interviewer Anton de Goede. En daar ben ik blij mee, want onze gast is een schrijver die ik enorm waardeer. En die we te weinig horen, Alfred Birney. Die we te weinig horen als je kijkt naar zijn staat van dienst. Want Alfred, je hebt veel boeken geschreven. En veel boeken uh, over Nederlands-Indië, essays en wat dies meer zei. Laat ik je introduceren. Je schrijft sinds 1987 proza en non-fictie. Zo'n twaalf romans, verhalenbundels, essays, krantenstukken. Veelvuldig terugkerende thema's daarin zijn vervreemding van familie... voortdurend raadselen in verband hiermee oplossen... en het onvermogen tot identificatie met moederland of vaderland. Over een van je boeken, Indische Gezichten... waarin trouwens twee titels zijn samengebracht, schreef Dagblad Trouw... Bernies Relaas schittert als een eenzame heldere ster... aan de hemel van de Indische letterkunde. Nou, die kan je in je zak steken. Ja, dat ja. voelt soms wel eenzaam. Ja. Voelt het eenzaam? Ja, ja tuurlijk. Voor als je zoiets ziet staan. Maar... Oh, Goed uh, dat je er bent. Uh, ja. Net een dode rit achter de rug. Een dode rit achter de rug. Want <laughs> wat de luisteraars helemaal niet weten is er stroomstoring in Amsterdam. Nee. Wij zouden uitzenden vanuit Studio's Desmet in de plantage Middelaan. En uh, Nuon uh, ja, gaf te kennen dat er tot. 8 uur geen stroom zou zijn. Dus we zijn in allerijl dankzij producer Wil van Rijnswoud... toch nog net op tijd hier drie minuten geleden gearchiveerd. Net niet aanmechtig ja, hè. We kunnen nog net allemaal. Het dus, <laughs> ja. was wel interessant gelijk, want je ja. zei... het lijkt die soere wel met ja, die stroomstoring. Ja, ja. ja, of in solo. Hè. Ik was een keer in solo... voor uh, uh, een interview... naar in aanleiding van uh, de vertaling van uh, Volgens Rond een Vrouw... En, uh, ja, daar kwam ik aan. En, en er was er ook iets aan de hand. En dan moest ik twee uur gewoon zitten wachten. En er was iets, ook iets met stroomstoring en wat dan ook. En mijn uitzending werd gewoon verschoven, maar die daarvoor ook, Dus je zit dan uren te wachten en iedereen zit uren te wachten. En ze gaan dan gewoon tot, tot, tot de nacht door. Weet je wel. Ja, dus bij dat is wel heel grappig. Maar... Daar zou het gewoon opschuiven. Terwijl ja. wij denken, er ja. daar, daar, daar valt iets uit. Maar, ja. Ja. Wij, wij, wij raken in paniek en we racen naar Hilversum. En, nou, dat was ook wel gezellig. hoor, <laughs> en daar niet van, maar, Ja. <truhend> ja. Heel mooi, het komend uur met jou te praten over verschillende, verschillende titels en verschillende onderwerpen. Gisteren had ik de Haagse hoogleraar Wim Willems aan de telefoon, autoriteit op het gebied van de Indische letterkunde. En die zei over jouw werk, hij heeft alleen al één openingszin geschreven van ongeveer een bladzijde lang, waarmee hij een vooraanstaande plaats in onze literatuur verdient. In die zin die ga ik je ongeveer over een half uur... Uh, vragen om voor te lezen. En tijdens die dode rit zei hij trouwens... dat Adria van Dis iets soortgelijks over die zin had gezegd. Ja, ik kwam Adria van Dis tegen. bij een uh, We moesten ergens optreden in, in Nijmegen. De, de wintertuin was dat. En hij stapte toen me af en zei... Ja, ah, Bernie, uh, jij hebt de mooiste uh, openingszin geschreven... uit de hele Nederlandse letterkunde. Ik zei, ja, dat zegt Wim Willems ook. <laughs> wie heeft dat nou eigenlijk verzonden? Hij zegt, ja, nee, nee, nee, nee dat, dat, dat vind ik gewoon. Ik zeg, maar ga je dat nu ook op de televisie zeggen? Nou, en dan krijg je Adriaan van Dis, een heel typisch... die zegt dan, Bernie, ik zal het in marmer bijtelen. Dus uh, Adriaan van Dis, die uh, staat maar motel hotel in Italië... Met een, met een bijtel en een hamer dat uh, in marmer te graveren. Zullen we maar zeggen, ja, die, maar en, het is inderdaad een, een veelbesproken openingszin. Ja, dat ja. wist ik nou ook weer niet. Maar ja. ik heb hem uh, naar boven getoverd en we gaan, ja. hem, we gaan hem straks horen. Uh, en die Wim Willems trouwens is een van de mensen... die, uh, die bezig is met de literatuur uit het voormalig Nederlands-Indië. <kwijls> en bijvoorbeeld een biografie geschreven van Charlie Robinson... Uh, wiens werk hij ook bezorgt. Er is net weer een boek uit bij In de Knipscheer, dat ook jouw uitgever is. Die heel veel in die hoek publiceren. Sally Robinson, Indische moeder, Hollandse vader. Jij bent uh, daar misschien wel enigszins aan verwant. Jij bent geboren in 1951, dus je bent veel jonger. Je bent van na de oorlog. Maar schrijver met een Indische vader en een Nederlandse moeder. Ja, dat is andersom. Hè? Dat, uh, andersom. Ja. Maar je bent, zoals dat heet, een Indo. Ja. En daar heb je heel veel over gefilosofeerd. Ja. En over wat dat nou betekent en wat een Indo ja. precies is. En ja. uh, wat is een Indo? Je hebt Indo en Indisch. En die, die, die termen die worden vaak door elkaar gehaald. En uh, ik stel voor uh, in de dubieuze, in mijn laatste boek, in, in dat essay, om uh, de boel nu maar gewoon voor eens en altijd te vereenvoudigen. Uh, de term Indo is een, etnische, een etnisch begrip. Dan ben je gewoon gemengd bloedig. Hè? Dus deels. Uh, Laten we zeggen, deels Hollands, deels uh, uh, Indonesisch, om even zo te zeggen. En Indisch, de term Indisch is een cultureel begrip. En dus je kunt ook Indisch zijn zonder Indo te zijn. Je kunt helemaal blank zijn, bijvoorbeeld, uh, zoals Rudy Kausbroek, uh, ooit daar geboren, uh, opgegroeid en getogen. Dus dat was dan een. een, een, een die, die kon je Indisch noemen, maar. Cultureel dan gezien, het is een cultureel aspect. En over die culturele aspecten, dat Indische... daar heb ik het over in de dubieuze. En ik heb het natuurlijk over Indo's. Ja. Want Indo's, Indo schrijvers... die kijken anders tegen uh, uh, zaken aan... dan blanke Indische schrijvers, of het nu tijdens uh, en in Nederlands-Indië is of in Nederland. Het is altijd anders. Kijk, ja. het is heel simpel. Als je een in Indo bent, dan zie je er gewoon anders uit. Mm -hmm. Klaar. Ja, en ja, als, je, als je geen Indo bent, dan denk je... waar maken ze zich druk over? Als je ja. boek, als je boek leest en, en je ja. werkt dan... dan en, en je verdiept je erin, mm -hmm. dan, uh, dan leer je kennen dat het niet zo simpel is. De directe aanleiding om je te vragen... is dat boek dat je zelf al noemt, De Dubieuze... En ook je vorig jaar verschenen novelle rivier, de Brandtas... waar we later dit uur over gaan praten. Juist in deze week waarin Nederlands-Indië veel aandacht vroeg en vraagt. Uh, het is vandaag onafhankelijkheidsdag van Indonesië. Uh, en Nederlands-Indië staat sowieso in de belangstelling. Trouw had gisteren bijvoorbeeld op de voorpagina... het was een vuile oorlog. Koloniaal verleden was een trauma voor Nederland. En dat is het nog steeds. Uh -huh. Bij monden van Bob van Joost, iemand uit 1936, die de herdenking van de capitulatie van Japan in Den Haag bij het Indisch Monument bijwoonde. Uh, die zei dat. Hè? Uh, vorige maand doken er nieuwe foto's op uit een particulier archief van oorlogsmisdaden tussen 1945 en 1949. En het Nederlands Instituut voor Oorlogsstudies, NIOT, wil een nieuw onderzoek. En die krijgen ze niet. Hè? Dus de, de, op 15 augustus, notabene op 15 augustus... wanneer uh, Indische mensen uh, de capitulatie van Japan herdenken... Hè, bij het Indische monument in Den Haag... komt er een, een of uh, woordvoerder van de regering zeggen... Uh, jongens van het niot en het KTOV, jullie krijgen geen geld. Er is al genoeg onderzoek gepleegd... Uh, naar uh, de wantoestanden in, in, in Nederlandse, Indië en Indonesië. Nou, nou, even los van het feit of ik vind dat er uh, geld naar het NIOT en het KITOV moet of niet. Zoiets zeg je niet op de 15e augustus. Mm. Je zegt dat ook niet met Sinterklaas. Kijk, je, je zegt ook niet op 5 mei... Uh, jongens, we houden er mee op met het uh, vervolgen van ex-nazies. Dat zeg je niet op 5 mei. Dat, dat is ongepast. Je zegt het ook niet op 1 april. Je zegt het gewoon op een andere datum. Kijk, En als zo'n regeringswoordvoerder dat durft te zeggen... op 15, uh, 15 augustus, terwijl er een herdenking is in Den Haag... ja, dan denk ik, zie je het wel. Het is heel slecht gesteld met de kennis van de koloniale literatuur... bij de gemiddelde Nederlander. Kijk, die, die jongens die daar zitten in de regering... die weten echt helemaal niets vanaf. En hoe komt dat... Ik denk, kijk, de, het vak geschiedenis is, het geschiedenisvak hè, is ooit geschrapt als verplicht vak op de middelbare scholen. Ik, ik weet niet precies wanneer. Jaren 80, jaren 90. De mensen die toen op de middelbare scholen uh, zaten... die zijn nu aan de macht en die hebben geen flauw idee. Even. Die weten <lacht> niet eens het verschil tussen Indië en Indonesië. Over dat onderzoek trouwens, hè, wat het NIOT dus ja. uh, zou willen doen. Die, die Bob van Joost, die verder een vrij anonieme figuur is... maar die uit 1936 uit Nederlands-Indië komend in het in trouw werd geïnterviewd... die zegt ook, ik ben wel bang dat die hele geschiedenis... naar boven wordt gehaald met een morele boventoon... Ja. en dat er enorme ophef over zal ontstaan... Als je dat onderzoek nu nog zou doen, uh -huh. je moet excessen en oorlogsmisdaden wel in die tijd plaatsen. En ik vraag me af of iedereen daartoe in staat is. Uh -huh. Het was oorlog. Nederlandse soldaten waren geen heilige boontjes. Maar dat waren de nationalisten in Indonesië ook niet. Wat uh -huh. vind je daarvan? Nou, ik, it, ik, uh, die, die, die, die strijd die de Nederlanders daar hebben gevoerd, die zijn. Uh, de geschiedenisboeken ingegaan als de politionele acties. De eerste politionele acties. waar mijn vader Indo aan mee heeft gedaan. en de tweede politionele acties. Ad van Liemt op, is op een gegeven moment met een boek gekomen. Een mooi woord voor oorlog. waarin hij ervoor pleitte. om nou eens niet langer te zeuren over de politionele acties. maar gewoon ruiterlijk te erkennen. dat wij, Nederland, daar oorlog heeft gevoerd. Dat is momenteel gaande. Hè? Van de, de, de term pollutionele acties is aan het vervagen. En men gaat het al door meer hebben over de oorlog die we daar hebben gevoerd. Nou, Dat is in ieder geval al een stap vooruit. Ja. In België verscheen een paar jaar uh, geleden het boek Congo van, uh, van Rijbroek. Ja. Uh, heeft enorm veel lof gekregen, ook hier in Nederland. Uh -huh. Ontzettend goed verkocht. Ja. En uh, daarin schrijft hij over de verbijsterende geschiedenis van Congo... Uh -huh. in België als Vlaming. Ja. Hij baseert zich daarbij uh -huh. op archiefmateriaal... maar ook op een heleboel gesprekken van mensen die daar... Uh, die daar uh, hey, ooggetuigen, uh, van kindsoldaten, van uh -huh. allerlei lui. Uh -huh. En in, in dankreden, herinner ik me, zei hij... zo'n boek is in Nederland eigenlijk ook nodig... maar uh -huh. het is net alsof men in Nederland daar nog niet aan toe is... Er liggen in, kijk, kijk, dat Nielt, dat, dat wil nu wel een paar miljoen hebben van de overheid. Ik ben er eigenlijk op tegen te vinden. Het is misschien wel raar om dat uit de mond van een Indische schrijver te horen. Maar kijk, de, bij het Niyot, daar liggen talloze manuscripten van Indische mensen... die hun oorlogsherinneringen al neer hebben gepent. Bij stichting Plita hebben ze, hebben ze journalisten op allerlei Indische mensen afgestuurd om over hun oorlogservaringen te praten. Dat ligt allemaal in de archieven bij Plita. Zo zijn er verschillende stichtingen, verenigingen enzovoort. Nederland ligt vol. Vol met bandmateriaal, met, met, met interviews, met papier. Met, er is hier genoeg, daar hoef je niet voor naar Indonesië. Die boel die moet gewoon worden opengegaaid. Mm -hmm. Waarom gebeurt dat niet? De, dat Nederland loopt... Met een hele rare, onhandige schaamte rond uh, het, laat ik zeggen, het verschijnsel het kolonialisme heen. Kijk, Nederland, heeft, Nederland maakt zichzelf klein. In feite heeft Nederland en is Nederland een heel groot land. He, in Nederland was de, met de VOC. In de tijd van Nelson, natuurlijk zeker. Ja, en daarvoor, de, de VOC was de eerste multinational ter wereld. Een soort model die de Amerikanen nu hebben overgenomen. Dus een beetje met een natte vinger, maar dat kan je zo zien. En als je de, de geschiedenis van Nederland bekijkt en, die, en je zou de geschiedenis beschrijven aan de hand van de scheepvaartsroutes. He, dan kom je dus in West-Indië terecht. Je komt in de, de Antillen terecht. Suriname, Brazilië. Waar ze dan weer zijn verjaagd door de Portugezen. Je komt in Mauritius terecht. Zuid-Afrika natuurlijk. De Ceylonese Zuidkust, eh, eh, zuidkusten De Chinese Zuidkusten. Maleisië enzovoort. Als je dat, die kaarten, die scheepsroutes, als je die. Die scheepsroutes in kaart brengt... en je gaat de, de geschiedenis... aan de hand daarvan vertellen... dan krijg je een wereldgeschiedenis. Mm -hmm. En dan zie je hoe groot Nederland is. Maar... Wat, hoe ver zijn wij gekomen? Er zijn heel veel mensen die, die zeggen... ja, uh, de, de, de, de ellende is hier begonnen met de inval van de Duitsers in 1940. En de, dat was de Tweede Wereldoorlog hier in Nederland. En wat daarvoor is gebeurd, ja, dat is allemaal te lang geleden. Ja, dat, dat, dat schiet natuurlijk niet op. En waarom is Nederland zo klein, kleiner dan het eigenlijk is? Dat is iets wat ik me nog steeds afvraag. Ondanks dus al die boeken die ik al heb geschreven. Als je in Amerika bent. Eh, bij een, een of andere uh, conferentie. En je begint te praten over je vak als schrijver. En, uh, ik ben daar dan in Eurasian. En ik begin te vertellen over de geschiedenis van Nederland. Dan zitten ze wel bijna te gapen, Want dan... Dat weten ze al. En in Engeland weten ze dat ook. En in Frankrijk ook. De geschiedenis van Nederland wordt in het buitenland... altijd in koloniaal perspectief geplaatst. Daar hoef je geen schaamte aan vast te plakken. Wij hebben gewoon een koloniale geschiedenis. En het raar is dat dat in Nederland bijna niet gebeurt. Nee. De Nederlandse Indische letteren, ja, dat is ergens een plankje in een boekhandel. Als gevolg daarvan... Kijk, als onze kinderen op school niet leren... dat wij ooit Indië hadden, en de VOC, en het cultuurstelsel, enzovoort. He, Suidame kan je erbij halen. De, hoe is Zuid-Afrika gesticht? De, hoe is die taal mm -hmm. daar ontstaan? Ja. Ja. We hebben natuurlijk een verschrikkelijke mooie geschiedenis... en ja, die wordt buiten de geschiedenisboeken gehaald. Buiten de officiële geschiedenisboeken. Jij hebt, in raar, de, ja, he? jij hebt in De Dubieuze, het boek dat ja. hier nu ligt... essay, wat je al uh, genoemd hebt... Uh, uh, een lans gebroken voor de literatuur die er is. Hè? Ja. En die literatuur die zou eigenlijk een veel grotere plaats in moeten nemen. Ja. Als wij aan de Nederlands-Indische letteren denken... dan uh, denken we aan Helle Haase, Max Havelaar natuurlijk... Uh, He, Multituli is onze grote held. kan je hm. trouwens ook heel veel kanttekeningen bij plaatsen. <laughs> um, wat Atte Jongstra onlangs gedaan ja, heeft. op die, een hele leuke die, die, manier. Die, Ja, die twijfelt ook aan, <laughs> aan, aan, aan zijn oprechtheid. Niet aan zijn grote schrijverschap, dat trouwens. Niet. Nee, maar hij en... heeft het ook bij. Atte Jongstra heeft in Christalman. Ik heb dat boek toevallig geressesseerd. Mm -hmm heeft het nauwelijks over de Max maar nou, dat vindt helemaal niet interessant. Nee. En hij twijfelt echt aan de oprechtheid van Multatuli. Van heeft hij zich nou echt zo druk gemaakt daarover, over, die, over die sociale strijd? Ja, ja. Wel, wel nee joh. Die had het alleen maar over <laughs> <Ja>. zichzelf. <laughs> um, jij schrijft in dit boek, men lijkt mm. wel te denken toe te kunnen met Multatuli en couperus. Ja. Maar voor het werkelijk vullen van de leemte in het geschiedenisonderwijs... Mm en in onze kennis, zijn juist de vergeten boeken... van Indo-Europese schrijvers bruikbaarder. En ook toegankelijker voor de onvoorbereide lezer. Ja. Eigenlijk zeg je ook, van als, als Indo heb je een, misschien een helderder beeld... in ieder geval een aanvullend beeld op de Nederlands-Indische geschiedenis... en een beeld dat buiten de geschiedenisboeken uh, staat... Um, en je komt bijvoorbeeld met, en dat is heerlijk om te lezen in de dubieuze, een pleidooi om het werk van. Ik weet niet eens of ik het goed uitspreek, de Delila. Kan je zo zeggen? Een, een, een schrijfster, uh, om dat werk ja, te herdrukken. Ja, ja. Of, uh, ja herdrukken. geweldig. geweldig dat is notabene een 19e-eeuwse ja, schrijfster, ja. volgens mij. Ja. Schrijfster. Schrijfster. Ja. Um, ja. Geweldig. Uit Indië. Ja. Een schrijfster van Pulp. Ja. Geef je ruiterlijk toe. Het is allemaal geen hoogstaande ja, literatuur. Maar als je het vergelijkt met, met wat er nu wordt geschreven... voor een uh, gelukkige huisvrouw, dan, dan, dan schrijft die Delilah. Dat die, die, ja, is gewoon natuurlijk veel beter. Bedoel... Ver, ver, vertel even in het kort wie zij was. Da, dat weten ze niet. <lacht> <lacht> ze is ongeveer geboren in 1850, dat weten ze ook niet. Waarschijnlijk voor Engels en Nederlands ja af, afkomst weten ze ook niet. Joop van den Berg, die haar heeft ontdekt, die gaat uit van aannames. Het mooie van Delila is dat we niet weten wie ze is. Nee, Joop van den Berg is iemand die heeft een boekje over haar gemaakt. Ja, die heeft haar ontdekt. Maar een jaar geleden? Joop, ja, Joop van den Berg, een bibliophiel, die ontdekt haar op boekenmarkten die heeft al haar werk opgekocht, is heel Nederland afgestruimd... heeft al die boeken voor een paar gulden gekocht. En die boeken die zijn nu gewoon uh, uh, 500 euro per stuk ja, waard. Ja. Maar goed, dat is Joop van den Berg. Maar het mooie van Delilah is juist dat we niet precies weten wie ze is... maar ze stelt zichzelf voor. Hè? En ze zegt, ik ben een uh, uh, toevallig een Indische, een indo europese uh, zo stelt ze zich voor. Hè? Dus ze is uh, deels, om uh, uh, uh, um, met de hedendaagse begrip te spreken... deels uh, uh, uh, Europees en deels Indonesisch. Laat nou, ik het zo maar even zeggen. Dus zij staat tussen al die groepen in. Zij kijkt naar hoe gedragen Nederlanders zich daar in Delhi... Hè? De, uh, die planters... Hoe gedragen Duitsers zich daar? Hoe gedragen Chinezen zich daar? Hoe gedragen uh, uh, Javaanen zich daar? Enzovoort. Want de Indo was de go-between, toen, hè, tussen de, laten we zeggen, de Javaan en, en, en de Hollander. En de Nederlandse schrijvers, zoals Augusta de Wit, die, hadden, die volgden meer dat romantisch ideaal van wij westerlingen, daar ginds oosterlingen, hè, met de mooie fluitmuziek en dit en dat. daar Tussen ligt een enorme oceaan. He, en dat, nou, op die oceaan, daar dobberden bootjes. En daarop zaten in de indo En die konden allebei die kanten zien. Eigenlijk is het heel erg. Heel simpel. Heel simpel en heel duidelijk. Heel dat juist simpel. vanuit deze ja, ja. bevolkingsgroep het fantastisch is om die maatschappij te bekijken. Ja, ja. He, je schrijft: De Lila, ja. kende het plantersmilieu uitstekend. Vooral in de uithoek Delhi, waar in el tempo de planterstad. Medan... uit de grond werd gestampt aan de noordoostkust van Sumatra. Het gebied functioneerde in de tijd als een staat binnen een staat. De zogenaamde Kooli-ordonantie. Ja, dat was wat, ja. Gaf planters de vrijheid hun arbeiders naar eigen goeddunken te berechten. <kuggen> een dergelijke bizarre, autocratische samenleving... kende men verder in heel Nederlands-Indië niet. Ja. Misschien dat daarom Delila's roman Hans Tonka's carrière uit 1898... waaruit een felle aanklacht spreekt... nooit de aandacht heeft gekregen die het boek verdiende... en nog altijd verdient. Ja, ja, ja. Kijk die die, die, die, die ordonnantie hè. Dat heb ik uit die JJP de Jong. Dat die, die, die hield in. JJP de Jong. Dat is de J. J. de Jong. Uh, schrijver van de Waaier van het Voortuin. Dus een geweldig mm -hmm. boek over Nederlands-Indië. Dus niet de Dr. L. Nee, zeggen. Ja, J.P. Dion. Amateurhistoricus. Die moet je vaak hebben, de amateurs. <lacht> <lacht> even, dit even terzijde. Die, het was echt zo. Daar in Delhi, daar konden die planters... zonder eerst even te schrijven naar Nederland... gewoon uh, luie koelies, gewoon berechten ophangen enzovoort. En Delilah, die, die beschreef dat die beschreef dat soort wantoestanden. Maar het gaat me niet alleen om die wantoestanden hoor, in, in dat boek van Delila. Het gaat me ook om hoe gingen die bevolkingsgroepen... die Fransen, die Zwitsers, die Duitsers, die Nederlanders... Uh, Javanen, Chinezen, hoe gingen die met elkaar om? En dan schets je, want je hebt heel erg ja, die verhalen ja. naverteld. Want ja. het werk is niet leverbaar, maar jij geeft ja. helemaal een inhoud... Ja. in dit boek van ja. hoe zo'n roman dan ging... Ja. En dan geef je een fantastische analyse van een veel lossere seksuele ja, moraal. Ja, ja. En dan moet je je voorstellen dat dat dus iemand was voor 1900. Ja, ja. Die dat op papier zette. Ja. En natuurlijk in de Indië en in de Nederlandse ja. kromperheid werd dat helemaal niet gezien. Dat volgens uh, Jacqueline Bell, die, die in haar dissertatie van de Schenkele... Die, die, die, ja, die, die zegt dat ook. Eh, waarschijnlijk was Nederland nog zo ver niet... al. Ik weet niet meer, wij handen, hebben hier een Nederlandse schrijver... ik ben zijn naam kwijt. Die, dat was de eerste, die kwam met de masturbatiescène Ik weet niet of jij weet wie dat is, maar... Adria dat... Morien, denk ik. Nee, nee, nog nee? daarvoor. Nee? Maar goed, Van Dijssel. Van Dijssel. Ik denk, hij... ja, ja, van en, Dijssel. wanneer was dat? Wolkers wordt hier gezegd, maar nee, Van Dijssel, nee, Dijssel van was de... daarvoor al. En wanneer was dat? Van, de nou, van Dijssel, Van was weer in de buurt van de tachtigers. Die heeft zelfs een masturbatiedagboek bijgehouden. Ja, maar wanneer kwam dat? Maar dat was dat een soort dagboek ja. wa waarin hij ja. dan vertelde ja. dat hij niet wilde masturberen ja. en dat hij dan bijvoorbeeld aan vis ging denken. Dat ja, het. zoiets. Maar <laughs> dat was na 1900, toch? Ja, maar ja. goed, Delila, de, die komt daar met een zekere Suzy. En, en ja, Suzy is gewoon een, een pornoster. Hè, die, die, die, die, die, daar, er hangen pornografische afbeeldingen ja. van haar daar. En, en ja, inderdaad, wat dat betreft, was haar tijd vooruit. Maar nou ja, vooral maar je, haar, je, ja. je, En je zegt van je wil geen, uh, geen aanklacht doen met terugwerkende kracht. Maar nee. nee. Het, hoe die planters met uh, ja. hun mensen omgingen ja. en hun ondergeschikten... dat ja. lag er ook niet om. En dat... Nee, dat, dat is natuurlijk wel iets wat, wat wij behoren te weten. En dat was toch een soort slavencultuur? Ja, en dat de Nederlandse overheid dat toeliet. Hè? De mm. Nederlandse overheid zei, jongens, jullie daar op delen... doen jullie maar wat jullie willen, want daar hebben we nu even geen tijd voor. We hebben het nu over ja. uh, die Indische letteren en over die geschiedenis... die koloniale tijd waarvan je zegt... je hoeft eigenlijk maar de literatuur en dit soort boeken te lezen. En je noemt er nog veel meer in je ja. boek om dat beeld op te krijgen... Eh, en we hebben misschien niet eens een van rijbroek nodig... zoals het boek Congo, want het, het, het staat in de literatuur. Nee, nee, nee. Alleen kennen we die literatuur <kuggen> niet. Nou. Je stelt ook in je boek dat je parallellen ziet. Want we hebben het nu misschien dat mensen denken... van ja, dit is nog een leuke geschiedenis, maar ja. wat heb ik eraan? Uh -huh. Je stelt ook in je boek dat je parallellen ziet... tussen het huidige klimaat van wat jij signaleert... van groeiende onverdraagzaamheid... Uh -huh. opkomst van, van, van, van intolerantie uh -huh. in Nederland... en met hoe we koloniale verleden eenzijdig bekijken. Ja. Dat je, hè, je, je zegt, we zijn, we zijn nu anti-multicultureel. Mm -hmm. uh, dat is naar, naar boven gekomen. Maar er is een link. Kan je het uitleggen? Als wij, als, als wij onze geschiedenis op een andere manier hadden verteld... gewoon in koloniaal perspectief zouden hebben verteld... en als die... Indo-schrijvers die ik hier uh, bespreek in, in de dubieuze... als die zouden zijn gekanoniseerd... dan waren wij gewoon opgegroeid en, en, en onderricht op school... Met, eh, met hoe dat ging. Met mm. dat, dat multiculturele in Indië enzovoort. En dat er toen al sprake was van opstanden... Hè, van, van, van Osama Bin Laden'tjes... die daar uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, fanatieke moslims probeerden... Op te hitsen uh, tegen het uh, christelijke gezag. He, de, ik, ik heb het over, ook over dat soort boeken. En, en dan waren we daar nu niet zo verbaasd over geweest. In Nederland doet net alsof het nieuw is dat, dat, dat, dat, dat fanatieke moslims. Uh, uh, zich gaan verzetten tegen het christelijke gezag. Dat is helemaal niet nieuw. Nee. Dat, dat was meer dan 100 jaar geleden ook. Oh, ja. Ja. En, en dan, als ik nog heel even. Het ja. omla, in Den Haag hebben wij momenteel 170 nationaliteiten. 55% is, is, is een non, uh, hoe moet ik dat zeggen, autochtoon. Hè? Mm. Dus eh, er zijn Polen, Tsjechen, maar, eh, allerlei, De Turken, Marokkaan, dit en dan. Dat is een multiculturele samenleving. Hoe praten Turken over Nederlanders? Dat krijg ik te horen als Inde. Waarom? Ze vragen aan mij, wat ben jij? Ik zeg, ik ben een Nederlander. Ja, maar ja, ik ben een Indo. Nou, wat is een Indo? Nou, dit en dat. Dan zeg ze op een gegeven moment, waar ben jij geboren? Eh, nee, waar is je vader geboren? Ik zeg, in het voormalige Nederlands-Indië. Dan zeggen ze, wanneer is je daar geboren? En wanneer is je daar vertrokken? Ik zei hij is in 1950 vertrokken. Dan zeggen Turken, dan is hij vertrokken uit Indonesië. Mm. Dus jouw vader is een Indonesier. Jij bent een zoon van je vader. Dus ben jij een Indonesier? Klaar, punt uit. En dan gaan ze over Nederlanders. Nederlanders roddelen tegen mij. Nou, dan word ik weer in de verdrukking, eh, hè. dan kom ik in de verdrukking. Want mijn, mijn moeder is Nederlandse. En dan zeg ik, hé, hey, hey, hey, je moet niet zo uh, praten over Nederlanders. Mijn moeder is Nederlandse. <laughs> ja, ja. Nee, maar, dus ik maar, hoor als Indo hoe, de, de, hoe Turken en Marokkanen over Nederlanders denken. Juist. Dus ik ben weer zo'n tussenfiguur geworden. Ja. En dus een ja. fantastische, in een fantastische rol om dat op te schrijven. En dat, ja. doe, je, dat doe je dus ook. Die ja. vader van jou trouwens, waar je nu dus iets ja. over vertelt... Ja. die heeft een hele bizarre geschiedenis gehad. Die ja. is in Indonesië op een gegeven moment als o, Indo dus ook... gaan vechten aan de kant van de Nederlanders. Ja. Bij die politionele acties. <kijf> of bij wat we dan nu gewoon eigenlijk toch oorlog zouden moeten noemen. Zeg maar gewoon oorlog. En ja. hij heeft daar ja. de meest waanzinnige dingen mee ja. gemaakt zwaar getraumatiseerd naar hier gekomen. En dat heb jij vervolgens als een van zijn kinderen... behoorlijk op je brood gekregen. Ja, uh, en ja. dat is een van de onderwerpen waar je veel over ges geschreven hebt. We gaan straks uh, daar verder over praten, maar we willen... want dan gaan we ook die zin van jou beluisteren... Ja, ja. die je tegen dit perspectief ja. uh, dan dubbel zoveel indruk zal maken... Uh, maar we willen ook even muziek horen. Ja. En je hebt iets meegenomen, wat? Uh, ik heb meegenomen een, een cd van het Indisch Muzikantencollectief. Bestaat uh, dit jaar 25 jaar. Ze hebben een gelegenheidscd uitgebracht. Eén uh, cd staat vol met gronchong. Moderne en ouderwetse gronchong. Cd2 uh, uh, staat muziek op met voice-overs van... Uh, Schrijvers zoals Frans Loper, Ernst, Jans en uh, ikzelf. Wij, wij vertellen dan onze verhalen op uh, die cd. En uh, als het goed is, en dan wordt er nu gedraaid het allereerste nummer... Ja. van de cd Dagenraad van het Indisch Muzikantencollectief. Muziek van het Indisch muzikantencollectief, eh, van een cd meegenomen door onze gast. Het Indisch muzikantencollectief, een van de laatste Kronchong-orkesten in Nederland. Welkom terug bij Brands met Boeken, bij dit gesprek met Alfred Bernie schrijver van De Dubieuze. Waar we het over hadden, over die rol van vergeten schrijvers die eigenlijk naar boven gehaald zouden moeten worden. Waar het eh, over de geschiedenis van Nederlands-Indië gaat. Maar als gezegd ook schrijver van proza en van Sterk proza, waarin dikwijls autobiografische elementen centraal staan. En als je je verdiept in jouw biografie, Alfred, dan ligt die er niet om. Ik moest denken aan de uitspraak: Een unhappy childhood is a writer's goldmine. Ja. Wie zou dat ooit gezegd hebben, trouwens? Ik weet het niet. Een uh, dingetje. Dingetje. Uh, dingetje. Uitspraak van dingetje. Ja, ja. uh, Ken over, we over, ja. over die autobiografie ges, ge, gesproken. Uh, Wim Willems hadden we nog beloofd aan het begin van dit uur. Die zei dat je. Eén openingszin hebt geschreven... die jou al een positie uh, mo moet, moet geven in de Nederlandse literatuur. Ja. En van dis was het met je eens. Dus we gaan nu luisteren naar die openingszin. Die komt trouwens uit het door jou geschreven hoofdstuk... in een bundel getiteld Indisch leven in Nederland... uit 2006 onder redactie van Annemarie Kottager. Uh, ik geef je het woord. Oké, okay. daar gaat-ie. Als jongeman zag mijn vader in Surabaya de vliegende sigaren... van de Japanse luchtmacht zijn ouderlijk huis aan puin bombarderen... Hij zag Japanse soldaten burgers onthoofden. Hij werd gemarteld wegens sabotage... in dienst van het zogenoemd vernielingskorps... en in een ijzeren kist onder de brandende zon te smoren gelegd. Hij zag Japanse soldaten Australische krijgsgevangenen... in open bamboekisten aan de haaien voeren. Hij zag Punjabi-soldaten in Engelse dienst... Japanse soldaten besluipen en ze de strot doorsnijden. Hij hoorde over de dood van een neef... Aan de Burma spoorlijn. Hij hoorde hoe zijn lievelingsoom. door Japanse soldaten. was doodgemarteld. op het landgoed van zijn vaders familie. Hij verraadde de Japanse vriend van zijn zuster. die als animeermeisje aan de kost kwam. Hij wees de geallieerden de weg. in de hitte van de. Javaanse Oosthoek. waar opstandige Indonesiërs. ondersteboven hangend aan de enkels werden verhoord. terwijl hij. optrad als tolk. en de schrijfmachine hanteerde. hij hielp de geallieerden. met het platbranden van Dessa's. Hij zag brandende opstandige jongelingen... schremend van de pijn... hun eenvoudige huisjes uitrennen... en overhoop geschoten worden. Hij leerde schieten en doorzeefde... op een treinstation een vrouw en zuigeling... achter wie een Javaanse vrijheidstrijder zich had verscholen. Hij kreeg als hoofd van de afdeling verhoor van gevangenen in Jember... de hardnekkigste zwijgers aan het praten. Hij reed met een panzerwagen op een landmijn en stortte 80 meter een ravijn in. Hij kreeg het bevel van een Hollandse adjudant om het transport te begeleiden van 100 gevangenen van de stadsgevangenis van Djember naar het station Wonokromo en mocht aan het einde... Van die 14 uur durende rit 46 lijken van gestikte mensen uit de goederentrein slepen. Hij vond een Indo-vriend terug die zichzelf voor zijn kop had geschoten nadat hij had ontdekt dat zijn meisje met een Hollandse soldaat het bed had gedeeld. Hij maakte tijdens de bruisjaap tijd jongens af met wie hij nog een appeltje te schillen had. Maar het ergste van alles vond hij dat tijdens de eerste politionele actie de hals van zijn gitaar brak. Pas getekend, Alfred Bierni. Uh, ja. Nee. Ja, het is het, nogal wat. Het he? verhaal het, van uh... je vader, een uh. ernstig beschadigde man. Ja. En het ene, het, het, het suizelt door als je die zin hoort, inderdaad. Het is, uh, het is wat veel, hè? Het is wat veel, want hij heeft, er staat ook in dat hij mensen gemarteld heeft. Ja. Uh, of, of hij is er in ieder geval bij geweest. En hij heeft dus oorlog gevoerd. Hij is toen naar Nederland gegaan en is toen altijd bang geweest... dat er nog uh, wraak op hem zou genomen worden vanuit Indonesische hoek. Hij, is, hij, oh, ja. hij, hij was dus als Indo aan het vechten uh, voor de Nederlanders. Ja. Dat, dat, dat was ook, dat was ook, ook dat, dat was geen bijzondere keuze. Ik bedoel, de, de meeste Indo's... In, in, laat ik maar even over Indonesië spreken. Anders begrijpen ze, anders denk je dat het India is. Uh, de meeste Indo's ha hadden een, een, een Nederlandse vader. Hè, en, en een Javaanse moeder. Gewoon als je, en dus de, Nederland, de, de meeste Indo's die, die, kochten van, die, die, die uh, kozen vanzelfsprekend uh, de, de, de, de kant. Van, van, van hun vaderland, om het zo maar te zeggen. Nou, het is wel het bijzondere van mijn vader... dat hij niet was geëcht door zijn vader. Zijn vader, Willem niet die stierf... één jaar voor het uitbreken van de, wereldoorlog, van de Tweede Wereldoorlog. Maar ik denk dat hij uit een soort van pietheid of zo... toch die kant van zijn vader heeft gekozen. Dus voor de Hollanders, want zijn twee broers... en zijn twee zusters... Die hielden zich gewoon afzijdig. Hè? Want ze hadden een Chinese moeder. En ze, ze, ze kwamen weg tijdens de oorlog met een, met een uh, Chinese identiteitspeldje en met een Chinese identiteitsbewijs. De familie, de familie ja. heet Bernie, omdat ja. er dan weer ook voorouders zijn... die uit Schotland kwamen. Ja, ja, ja. ja, ja. En zo is het een enorme mengelmoes. Uh -huh. En... Uh, ja. Uh, er is nog een Chinese grootmoeder ja. uh, die een hele belangrijke rol speelt. Ja. Ook in de novelle rivier De Brantas, uh -huh. die uh, je in 2011 hebt gepubliceerd... Uh, waarin voorin staat elke overeenkomst met bestaande personen in dit boek berust op toeval. Uh, en dan weet je het wel. Uh, ja dat doet wel <laughs> Anders heb je, je nou timer rechtszaak aan je broek. Dan krijg je geen rechtszaak. Ja, ja. Het boekje gaat over een, een, een indo, een gitarist, die mag optreden op de ambassade in Jakarta en zo familie opzoekt. Uh, niet zonder aarzeling, want Java was het symbool voor alles wat er mis kan gaan. Voor deze persoon ja, dat was anders dan het geluid van verlangen naar Tempo Doelo, uh, lekker nasi goreng eten en uh... ja, dat verlangen naar Tempo Dulu... Dat uh, dat ja, dat is dat, ja, dat is een cliché dat ze dat uh, ja, helaas eh, het is wel erg in stand wordt gehouden... door vooral ook veel Hollandse schrijvers. Hè? Ik bedoel, en, en onze generatie, de tweede generatie... ja, wij hebben het toch vaak wel moeten doen met, met, met ouders... Ja, die een zware oorlogstrauma hadden, oorlogsverleden enzovoort. Ik bedoel, we hebben natuurlijk wel leuke dingen gehoord... over, over het Indië van toen. Uh, er, ik bedoel, ik... ik er zijn ook mensen die alleen maar leuke dingen hebben gehoord. Hè. Die, die kennen dan alleen maar de zogenaamde zwijgende vader. Maar wat mij betreft, ja, mijn vader die zweeg gewoon nooit... Nou, je hebt je nog wel eens druk gemaakt over, ik geloof, vorig jaar was er een bijeenkomst. Ja? Ja? ging het weer over de zwijgende, oh, ja, ja, ja. de zwijgende ja, naoorlogse ja, ja. mensen met ja. kamp, kampervaringen. Ja. En jij zei van, hang ja. dat toch eens op, mijn vader die, die hield niet op om erover te vertellen. Ja, maar ja. Dan zit je daar weer op een podium met, met, met, met Wim Willems en Lizzie van Leeuwen en Eveline Stoel. Hmm. Onder hemmen uh, met Wim Brans en dan begint er weer een over die zwijgende vader. Ja, dan word ik helemaal gek. Want nou ja, die nee, het waren is ook, natuurlijk ook. Er was veel de, de, ja, maar, de hey. ja, maar, ja, maar Ja, maar dat is wel het beeld dat ze hier hmm. willen hebben. Ja, van vader, de Nederlanders. Want, want ja, er zit iets achter. Wat zit erachter? Nou, kijk, als jij zegt, kijk, de Indische vader. Hè, het klassieke portret van de Indische vader was de zwijgende vader. Ja, geen wonder dat wij dan helemaal niets weten... over onze koloniale geschiedenis. Juist, het is... En zo ligt het, wordt het weer bij ons gelegd. Aha. Maar zo... Zo ja, analyseer je dat? Ja, ja, ja, ja dat, dat kan tuurlijk. heel goed. Ja, ja, dat kan ja, heel goed. Ja. Um, in dat boekje De Rivier de Branders uh, bleef ik haken bij de regel... ik was verrast door de snelheid waarmee we weer kwamen... op de vrijwel onzichtbare etiketten van eens geconserveerde koloniale verhoudingen. Ja, ja, ja. Dat is een mooie zin. Oké, okay, dan, dan de, de, de ik-figuur, laten we zeggen ik. Ja. Uh, ik maak daar dan, ik, ik bedoel, ik heb de boel natuurlijk geromantiseerd. Ik maak daar dan kennis als Indo. Als eerste met een, een, een, een Chinese-Indonesische. In, in het boek Rivier de Brandtel En met een Chinese jongen die... Chinees, javaans is, maar zich eigenlijk Indo voelt. In werkelijkheid is het zo, als ik in Indonesië ben... dan zit ik in no time ergens in een café... Uh, tussen Indo's, die daar nog zitten... Uh, en Indonesische Chinezen en Chinezen. Want dat zijn allemaal minderheden. Ja. Javanen, die, die zijn moeilijker te bereiken daar. Weet je wel? En dat, hè, dat heb je dus in de, in de rivier de Brandtas... laat ik dat dan ook spelen. En op de een of andere manier begrijpen uh, Chinezen, Indonesiërs en Indo's... El elkaar heel snel op dat punt. Hè. We, we hebben... Allebei een koloniaal verleden. Kijk, die Chinezen, dat is natuurlijk een heel apart verhaal... die zijn niet zomaar uh, naar nederlands Indië gekomen. Nee, na de afschaffing van de slavernij in 1860... Uh, kampt Nederland met een, met, een, met een tekort aan werkkrachten. En die zijn toen Chinese koelies gaan ronselen... Uh, in Canton daar aan de Chinese zuidkusten. Die zijn dus met boten vervoerd naar Noord-Java. Vandaar dat Noord-Java daar vooral je de, de, de meeste Chinezen vindt. En die, die Chinezen, uh, die, ja, die, die, die, die, die, die vormen daar een minderheid. Dus je, je begrijpt in ieder geval van elkaar... Uh, hoe het voelt om bij een minderheid te horen. Nou ja, dat is natuurlijk al heel wat. Hè? Ja. Dus, dan heb je al een aanknopingspunt, zeg maar, ja. Ook in dit boek, uh, ja rekening weer af met clichés. Eigenlijk is dat een soort rode draad dat je ja. opwint. Ook net weer over die zwijgende ja. vader misschien. Ja. Ja. Je analyseert wat zit er eigenlijk achter. Ja. Ja. Um, en zo is het beeld van de njaai, ja. uh, de bijzit. Ja. Ja. Eh, njaai, de vrouw die, die, die, die met wie je in concubinaat leefde. Ja. Hoe, hoe omschrijf je dat eigenlijk? Ja, zo. ja, ja. hetzelfde. Ja. Uh, als volgzame vrouw, dat ja. klopt niet. Zo wordt het altijd afgespiegeld ja, van die vrouw... die ja, haar zo lief en zo volgzaam is. Ja, en, ja joh, daar word ik ook zo, zo, zo ziek van. Maar, maar als je dan dat boek leest van Delilah... dan, dan zie je daar twee nja's. Dus één is volgzaam, maar die ander... Ja, dat is een feministe die komt in opstand tegen haar baas. En, want die nja's, die, die had je natuurlijk ook. Ja, Delilah, ja, dat haakt weer in... naar het eerste deel van dit gesprek... waarin ja, ja, we zo'n ja. vergeten... Ja. Uh, Europees-Aziatische ja. schrijfster ja. die, uh, die, die zoveel uh, ja. waarheid aan het licht brengt over die samenleving van Nederlands-Indië. Ja, en, en dat boek van Lulofs, hè, Rubber, een heel beroemd boek uit 1932. Daar heb je dan die, die volgzame njai, uh, Kikusan, dat is dan een, een, een, een Japanse njaai... die is zo volgzame inderdaad. Maar dat boek verscheen 34 jaar na Delilah. Maar ze noemen dat toch, Rubber, de eerste plantersroman. Dat is een leugen. Het is niet ja. waar. Zo zet je ook allerlei kanttekeningen bij ja. de autoriteit op dit gebied: Breton ja. de Nijs. Ja, ja. Op Nieuwenhuis, ja, ja. andere naam voor, ja. of zo, zo heette die echt. Ja. Die met zijn Oost-Indische Spiegel van ja. de Nederlandse Literatuur. Ja. Uh, eigenlijk een soort kanon heeft gemaakt ja. van wat er toe doet en wat niet. En jij zegt dat is eeuwig zonde, want nou ja, je zal nou, hem ook. Op zich is het niet slecht, is dat hij het niet slecht, dat heeft want hij heeft natuurlijk enorm ja. veel die literatuur gestimuleerd. Uh -huh. Uh -huh. Maar er is zo veel meer. Er is veel meer, en hij heeft zijn werk. Hij is wel heel erg slordig geweest. Ik bedoel, een van die boeken die ik bespreek in, in de dubieuze is. Uh, um, uh, de, de diepe stromingen van J.E. Jasper. Dat is een, een roman in twee delen. Nou, dat noemt hij een verhalenbundel. <lacht> dus nee, het is die Rob Niewaars. Hij heeft dat boek natuurlijk niet gelezen. <lacht> ik bedoel, ik, ik zit hier niet om Rob Niewaars af te kraken. Ik bedoel, ik ben er ook wel blij mee. De goede man maar, leeft ook niet meer. Nee, goed, maar kijk maar, zijn, zijn discipelen. Onlangs was hij zelf een in Indo, hè? Ja, ja, ja. ja. Maar zijn discipelen. Daaruit leiden... Dat de, de werkgroep Indisch Letteren. Die behoren, uh, die behoren dat werk te doen wat ik nu eigenlijk ja. doe. Die behoren de boel weer opnieuw door te spitten en eerder en te te dit lezen. uur zeg je van... maar ja. de amateurs die zijn meestal degene die uh, ja, het ja. goede naar boven halen. Nou, ja, Hoe waarom, zou dat komen eigenlijk? Ja, ja, ja, waarom moet ik dat nou doen? Ik, ik schrijf liever romans en verhalen. Ja. Waarom moet ik hun werk doen? Ja. <laughs> ik word er niet zo vorstelijk voor betaald als zij. Nee, ik maar heb je, maar maar vijf je enig... jaar hierover ge aan ja. gewerkt. Maar ja, heb je enig idee waarom eigenlijk dat het <laughs> zo werkt... Ah, kijk, wetenschappers die moeten in de eerste plaats heel wetenschappelijk te werk gaan. Dus, dus is, ze moeten uh, dat, dat ook. Ze verraden, dat ja. doen ze vaak niet. Nee, maar goed, dat voetennotaapparaat moet in elk geval in stand worden gehouden. Dus ze moeten naar elkaar blijven verwijzen. Ze, ze schrijven elkaar half over en dit en dat. Het is een vrij makkelijk baantje. Je komt, nou ja, nou, je, je komt, nou ja de, i, i, ik heb geen enkele telgen van, van indische letteren met die, die nieuws zien komen... naar nou, nou, Roep Nieuwhuis. neem me niet kwalen. Nee. En, en okay. als een van uw studenten weer afstudeert... dan is dat altijd weer op Charlie Robinson. Want daar is veel over ja. geschreven. Dat is makkelijk. Ja. Ja. Ja. Nee, ze zijn lui. Nou ja, de, of de oorzaak, ze zijn echt lui. Ze zijn lui. Laten ja. we de oorzaak dan verder... Maar dat in, weten ze wel, hoor, dat ik ze lui vind. Ja. Ja. Um, religie. Ja. Daar zou ik het zo graag over willen hebben. Die, die, die, die, die, die, die ik-persoon uit de rivier, de Brantas die ja. schermt op een gegeven moment met de I Ching. Ja. Uh, letterlijk lees ik op bladzijde 51... ...ware intimiteit is alleen mogelijk tussen twee personen waar drie tezamen zijn... ...ontstaat jaloezie en één van hen zal moeten wijken. Ja, dat, ja, dat, is, dat, uit Ching, ja, dat ja. is uit de I Ching. Ja, uit de I Ching. Mooi, hè? Ja, nou ja, het Precies. is ook een waarheid als een koe, waarschijnlijk. Ja, Ze laat zich veel over zeggen. En <laughs> ik denk dat ongeveer 80% van de wereldliteratuur ja. iets met deze uitspraak te maken heeft. Ja. Ja. Maar dat staat dus in die I Ching. Ja. Um, en toen dacht ik van ja, die, die, die religie, je schrijft ook dat die grootmoeder, die in het boek speelt, een Chinese grootmoeder, in Nederlands-Indië, die ging tijdens de oorlog over van het Confucianisme op het Christendom. Ja. En die zat voortdurend toen de Bijbel te lezen. Ja. In het uh, Maleis, hè? De Bijbel, de Bijbel in, in, in het Maleis. In het Maleis, ja. ja, ja, ja, ja. Um. Maar ze was Confucianist. Dus eh, de, ik, ik, ik, ik, ik denk niet dat ze de I Ching heeft uh, ge, uh, gelezen. De I Ching is trouwens nu in China nog altijd een verslagen onbekend werk. Dat kennen wij hier eigenlijk alleen maar. Maar goed, de, okay. I, Ching, de I Ching, ja, de, de, het is onduidelijk wie dat heeft geschreven. Er wordt aan Confucius en zijn discipline to, toegeschreven. Maar goed, het is doortrokken van het Confucianisme. En volgens mijn vader was mijn oma, mijn grootmoeder, een Confucianist. En ja, is tijdens de oorlog overgestapt. Veel Chinezen, die, ja, die deden dat ook. Uit een soort van zelfbehoud. Van, nou, laten we maar christen worden, want... En, en ja, wat ze nu doen is in ieder geval hun Chinese achtername natuurlijk afschermen. Je dat, dat is je schrijft al, nu dat de, de christenen in Indonesië. een beetje de allochtonen van Indonesië dreigt. Ja, ja, ja. Zo, hè, zo, ja letterlijk ja. zeg je dat zo in je boek. Ja, ja, ja, ja. Maar het gaat ja. mij ook niet zozeer om nu die religies uit te diepen. Ja. maar wel om die positie te bepalen. Mm -hmm. uh, jij schrijft daarin met een soort kennis van binnenuit, mm -hmm. en dat levert ook weer uh, nieuwe inzichten op. Je schrijft ook, de hele familie hing eenvoudig en praktisch Indonesisch denkend... de voorspelling van Jojo Boyo aan. Ja. Uh, namelijk, na drie jaar, dan gaat het over de, de, de Tweede Wereldoorlog... zou de gele overheersing wijken en zou het Indonesische volk vrij zijn. Ja. En dat heb ik opgezocht, die Jojo Boyo, dat is een soort... Ja. Uh, Forst. Uh, de ja, de vorst. vorst. Maar dat was, ja, wat, wat, wat hadden wij nu? Een, een... een Nostradamus. Ja, een Nostradamus. De, de Nostradamus van Indonesië. Precies. Ja, ja, ja. Um, ja. Maar hoe wijdverbreid was die jojo boyo profetie dan? Nou, behoorlijk hoor. Mijn tante, die kende hem ook en die wist het ook te vertellen. Maar die zagen dus de komst ja. van de Japanners bijna ja. als een soort van: ja, dit, dit is gepland. Ik heb daar toen met mijn tante, toen ik daar was om haar te interviewen, heb ik het helaas niet over gehad. Ik heb het er wel van gemaakt in, in, in, in, in Rivier de Brontas. Ik ben per slotverrekening een romancier. Uh, maar de voorspellingen van Jojo, Bo Jojo Boyo, die waren in ieder geval toen, toen met de inval van de Japanners. Ja, daar wist elke Indonesiër van. Hoe dat nu is, dat weet ik niet. Maar die, die, die voorspelling die was, die was heel erg uh, bekend. En ve veel Indonesiërs die zagen de komst van de Japanners ook... als het einde van het koloniale tijdperk. Je dacht, joh, we hoeven nog maar een paar jaar te wachten en het is gebeurd. Ja. Nederland had daar geen oog voor. Nee, is nee, nee. <laughs> niet bepaald. Nee, Want Soekarno die, die riep de, de, de onafhankelijkheid onafhankelijkheid van Indonesië uit op 17 augustus in 1945. En die, die Nederlanders die denken... ja kom, we sturen er even 100.000 soldaten op af. Ja nee, dan, dan ben je niet helemaal bij de les. Want het rommelde overal in alle koloniën in die tijd. Ja, vader die koos dus de kant van de Nederlanders. Jij zegt dat lag eigenlijk in de aard van, van, ja, van zijn, van zijn Indo-schap. Ja. Uh, waar, waar, waar was hij dan uh, tijdens die, die oorlog? Hij, hij, heeft... hij was eerst hij was te jong om zich bij de kniel aan te melden. Uh -huh. Hij was precies één jaar te jong. Dus uh, dat vond hij vreselijk. Nou, op een gegeven moment komen die. Maar die... tijdens de Tweede Wereldoorlog, hoe oud was hij toen dan? Uh, je bedoelt 19, uh, de Tweede Wereldoorlog 40, 40, 45 1945. Ja, waar zat hij toen? Uh, t, t, uh, t, uh, t, uh, ja, hij is uit 1925, dus hij was toen hier de wereldoorlog uitbrak, was hij 15. Met de Japanse inval was hij 17. En toen zat hij in Nederland? Nee, toen zat hij daar. Toen zat hij daar. Ja, hij komt op zijn 25ste hier. En hij heeft uh, de, uh, de, de, de Japanse inval, heeft hij dan meegemaakt. En hij heeft zich later heeft hij zich gemeld bij de mariniers als tolk. En, want die mariniers, die Nederlandse mariniers, die, die werden daarop afgestuurd. Hè, de Nederlandse soldaten en zo. Nee, nee, nee eerst waren het de Galieerden. Daar meldde hij zich aan. Die Galieerden, die, de, de, de Australiërs en eh, de Engelsen, die kwamen daar. Om te kijken of ze die boel een beetje, een beetje rustig konden krijgen. En die hadden jongens van het land nodig. En mijn vader, die, die, die, die, die, mijn vader, die sprak tien talen. Dus die meldde zich bij, uh, bij die geallieerden... en is eerst als tolk meegegaan met die geallieerden. En later heeft hij zich gemeld bij het Korps Mariniers... en is hij daar als tolk in dienst getreden. Want de Nederlanders die hadden jongens van daar nodig die die talen spraken. Mijn vader dus sprak Maleis, Hoog-Javaans, Laag-Javaans, Soenanees, uh, uh, uh, uh, Nederlands, Engels, Duits, Frans, Chinees, Japans... enzovoort. Nou, dus die kon wel aan de slag. Maar wat die jongens hebben meegemaakt, daar is heel weinig over geschreven. Die, eh, die, die men dus tolken noemt, daar is heel weinig over geschreven. Daar ga ik ook nog over schrijven. Die zaten altijd bij die gevangenenverhoren van die Nederlanders. Die Nederlanders die pakten Indonesiërs op... Die werden gemarteld en mijn vader die zat achter de schrijfmachine... de boel te vertalen en, mm -hmm. en, en, en op te typen. En ja, dan, dan weet je wel wat er door zijn jongen heen gaat. Ergens herinner ik me dat je opmerkt dat jouw vader... zijn memoires zou willen schrijven of dat hij daarmee hij bezig heeft was. Gedaan. Heeft hij gedaan. Ja. Maar die zijn, die zijn die ooit verschenen? Is die iets? liggen nu bij het NIOT en ik ben er nu zelf mee bezig. Om ze te verwerken. Juist. Ja, ja. Ook weer zo'n bron ja, uh, die ja. er is. En Een enorme veel... bron, ja. ja. Ja. Nou was Je vader is uit, uh, enorm beschadigd terug, teruggekeerd uit die oorlog. Ja. Jij bent er ook het slachtoffer van geworden. Hij mishandelde zijn kinderen. Jij bent, uh, je hebt een achtergrond van kindertehuizen. Van, uh, van, uh, van vreselijke dingen. Hij liep met messen door het huis. Ja. Uh, mensen achterna te... Toch, dat was levensgevaarlijk om bij die man... Nou ja, hij, huis was is het... ja hij, was, hij was paranoia. Dus hij dacht, dan werd hij weer wakker uit een nachtmerrie... En dacht hij dat er weer in een of andere Indonesiër het huis binnen was geslopen. En dan liep hij daar met die enorme marinierstolk door het huis. En dan komt hij je kamer binnen, ja, en dan schrik je wel het laatste. Dus want je ik bedoel, als jij elf jaar bent, of twaalf of tien of acht, of, dan, dan begrijp je natuurlijk allemaal paranoia niet. Dat doe je al niet als je zestig bent, maar dan zeker niet. Je wordt twaalf en op dat moment um, kom je in een kindertehuis in Den Haag. In een Indisch kindertehuis. Nee, in dertien was ik. 13. Ja. Over dat Indisch kindertehuis... Nee, nee, nee. Je had dingen door elkaar. Sorry. Ik kom eerst in een kindertehuis in uh, Voorschoten. Dat was een gewoon kindertehuis. En later, op mijn achttiende, kwam ik in een Indisch kosthuis. Die, die dingen haal je even. Ja, ja, dus voor ja, ja, elkaar. Ja, ja, ja. Van, van vroeger. Maar, dat maar dan, dan zie je ook een soort beeld van Den Haag. waar <laughs> ja, je zo kost. Inderdaad, het speelt ja, natuurlijk veel later. De ja, kosthuis, ja, ja. Maar goed, ja. het is een beetje veel. He? Lees ja. je boeken, want ja. daarin ja. zijn fragmenten ja. te lezen. en ja. niet dat het exact je autobiografie is, dat zou ja, ook ja. niet interessant zijn. Nee. Maar je hebt een wereld geschapen. en die wereld die is uh, zeer de moeite waard. En nou, als je dit vertelt over je vader. Dat hij dus uh, memoires heeft geschreven. Dat je daar nog mee komt. Fantastisch zou het zijn. En iets waar Nederland nu op zit te wachten. Het is wel een zwaar klus, toch wel? Uh, ja. Dames en heren, wij spraken met uh, Alfred Bernie. Uh, een hernieuwde uitgave van Delilahs, Hans-Tongras Carrière. Desnoods in een aangepaste spelling. Die zouden moeten komen. En die zou onze koloniale letteren alsnog op zijn grondvesten kunnen doen schudden. Dat was jouw pleidooi ja. in de dubieuze. En er is veel proza werk van jou. Uh, hartstikke mooi. Dit was Brans met boeken. Volgende week is Wim Brans hier trouwens weer. Mijn naam is Anton de Goede. En hij ontvangt dan Geert Mak. Uh, die heeft een boek geschreven over reizen zonder John. Dat heeft te maken met John Steinbeck. Op zoek naar het echte Amerika. In twee dingen zo dadelijk. na achten uh, Ook aandacht voor Nederlands-Indië. Want dan is niemand minder te gast dan uh, onze Ben Bot... Ook naar aanleiding van de onafhankelijkheidsdag. Kijk even in jouw richting. Nou, het speelt ben in bot, ieder geval. Het speelt, het speelt <laughs> Wat in ieder zou geval. jij aan Ben Bot willen vragen? Uh, nou, Binnen ik tien zou, seconden. Ik, zou, nee, ik, ik, ik wil me gewoon zeggen, joh, doe je best om het eh, geschiedenisonderwijs... op de middelbare scholen weer verplicht te stellen. Ja, bij mijn weten is het nog wel maar. Nee, het is niet meer verplicht. Is niet meer. Ver... Nee. Bot. Ben, ben Bot. Nou is hij natuurlijk volgens mij met emeritaat en uh, dus uh, dat is niet aan, zij, aan nee, hem, maar, maar goed, de luister ook, wel ook. Alfred Beernie, dank. <laughs> de de ja. NTR Radioprijs 2012, Red Race. Proficiat, je bent er helemaal klaar voor. Het mooiste. Je hebt helemaal geen idee wat er kan gebeuren. Het beste. <tie> Maar ik weet het echt niet. Wat voert je mee en laat je niet meer los? Als je hier rechts kijkt, dat zijn de kindjes die begraven zijn door niemand of door ziekenhuizen. Ga naar ntr.nl slash radioprijs voor meer informatie. En luister zondagavond om 9 uur naar Holland Doc Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten.